Deel 6, vinger aan de pols. Maar hij heeft opgehangen. Dat hij rustte in vrede. Nou ja, kan hij hem ook geen nieuwe klus opdragen. Is het werk zo zwaar, meneer Raffaelli? Dat weet ik niet, Miss Dimple. Ik doe het nooit. Hoe dan ook. De heer Flywheel wil dat u vanmiddag weer achter een ambulance aangaat. Dat heb ik de hele ochtend al gedaan. En? Dat ding reed het ziekenhuis in. Dus toen ben ik maar naar huis gegaan. Naar huis? Waarom bent u het ziekenhuis niet tegengelopen? Omdat ik me niet ziek voelde. Maar...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 Mijn broer bijvoorbeeld. Weet u dat hij in de gevangenis is gekomen... enkel dan alleen omdat hij vergeetachtig is? Gevangen gezet wegens vergeetachtigheid? Ja, als hij een cheque moest ondertekenen... dan wist hij meestal zijn naam niet meer. En dan verzond hij maar wat. Ja, wat moeten mensen? Als ik u was, zou ik maar gaan, meneer Affelli. heer Flywill kan ieder moment binnenkomen... en u weet dat er wat snijdt als hij u rond ziet hangen. Ja, stilhang is nog een hele kunst. Nou, dan ga ik maar, hè. Op naar het café. Een potje biljarten. jachten. Arrivederci!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 Ja, dat weet ik zo net nog niet hoor. Nee, nee ik denk dat ik het eerst eventjes een nachtje over wil slapen. Heel goed, ja. Tot wederhoren. Hoort u dat, miss Dimpel? Oh, meneer Flywheel, wat een eer. U bent gevraagd voor rechter. Ja, inderdaad. Voor rechter Bullingham. Ah. Ja, als loopjongen.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 Kunnen ze een keer een heer uit de stad krijgen, zeggen ze nee. Oh, kreegje, daar staat iemand met een hamer tegen onze deur te de staan. Is dat zo? Ja. Inderdaad, zeg u, heeft gelijk. Ja, ik hoorde het eerst niet goed, hè? Het is zo herrie. Uh. Oh, kijk nou, eens. Het is meneer Avelli. Zo, baas. Ja, Avelli, wat moet dat gespijker in mijn deur? Ben je soms dronken? Voor mijn salaris kan je niet eens brooddronken worden. Had je toch gezegd achter ambulances aan te gaan? Om zieke mensen op te sporen, nee, baas. Dat pakt deze Ravelli heel wat slimmer aan. De zieke mensen gaan vanaf vandaag op zoek naar ons. Ja, bijzonder interessant hoor. Maar waar, waar heb je het over? Oh, kijk eens meneer Flywheel. Hij heeft een nieuw bord op onze deur gespijkerd. Dokter Jones. Maar dat is die dokter die beneden zijn praktijk heeft. Van vanaf vandaag niet meer. Hij is nou wat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 Schuif mijn bureau maar eens naar de andere kant ja, maar van de dokter, kamer. Ja, ik... nee, kom mevrouwtje, nou niet zeuren, schuiven. Kom, ah. doe, maar, doe maar net op de rekening al binnen is. Nou, vreemde praktijken oh. houdt u erop. Nou, maar, maar goed, daar gaan we dan. Goed. Daarna, Willy. Moet je mevrouw niet even helpen? Een kontje geven, misschien? Ah. Sorry, baas, maar dat lijkt me nou wel het laatste wat ze nodig heeft. Ja. Uh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh.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 Ik? Ja, u hebt toch zojuist mijn nieuwe les gebracht? Ja hoor, hier is de afloop, meneer Flywheel. Waarom bezorgt u de postulaat, professor? Ik denk zeker dat dit een avondschool is, hè? Ik zal me bij uw directeur moeten beklagen. Ik geloof niet dat ik u helemaal kan volgen, meneer Flywheel, maar dat komt denk ik door mijn platvoeten. Ja, u denkt nog alleen maar dat uw voeten plat zijn. Columbus ook, die dacht dat de aarde plat was, tot Amerika hem ontdekte en die onzin uit zijn eierenhoofd wist te praten...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 Ik haal er twee mandelen uit en vijf kiezen. Nee, nee, ik maak het nog voordeliger. En dan is het echt een koopje, hoor. Echt. Ik, ik haal de appendix eruit, drie amandelen, vijf kiezen... ...zonder extra kosten, hè? En als ik goud in die vind, dan doen we samsam. -sam. Maar de Fluit... U... Ja, goedkoper kunt u toch nergens terecht, hoor. Zodra men als die Centravelli terug is, gaan we opereren. Ja, ik heb hem namelijk even naar de Vlooienmarkt gestuurd, hè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 met advocaat dat ik het door Flywheel, Scheister en Flywheel. Oh, u belt voor Dr. Jones. Ik, ik ben een man Oh, u wilt niet met mij spreken? Goed dan, dan hang ik wel weer op. Nee, wacht! Ik wil wel even met u spreken, want ik weet een raadseltje. Wat kruipt in een boom en zingt? Nee, dat weet u niet, hè? Toch is het simpel. Een rusp. hè? oh, is het een rups? Dat wist ik niet.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 Dat je er eerst mee moet experimenteren, waar je wel? En dan het liefst met hangbuikzwijntjes. Oh, wacht dan even, baas. Dan haal ik gauw mijn broer, hè? Die is ba regisseur bij de radio. Al die moeite, Raffelli. Hier, <lacht> drink dit even op. Ja, dankjewel, baas. Maar ik heb helemaal geen dorst. Opdrinken, Raffelli. Als je erin blijft, zal je naam in hoofdletters worden bijgeschreven in de medische annalen. Analen? Anale?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 Heel goed chauffeur, hier. Hier heb je een dollar. Laat het wisselgeld maar zitten. Ja sorry, maar het is 1 dollar 10. Ook goed, dan hou ik het wisselgeld. Maar je ziet dat het daar 1 dollar 10 op die meter staat. Ja op de meter. Maar hoeveel is het dan per kilo? Lamer zitten die 10 centen. Moet ik nog blijven wachten? Ja. Dat ik een agent heb gevonden die jou kan bekeuren bij fout parkeren. Daar, stel dat je vader ratte. Wat ratte mij dan? Wat hey hey. Oh, ook oh. oh, die vader. rothond ook weer Jij. Ja,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 Ik de heer gesproken wensen te hebben. Ah, u bent zeker meneer Carroway. De heer Carroway? Nee, nee, zeker niet. Nee. Mijn naam is Jamieson, de butler. Hè? De heer Carroway heeft ons verlaten. Dat is reeds vele jaren aan de gede zijde. De viespeut. <laughs> nou ja, als jullie officieel van hem af willen, dan weet u natuurlijk wel een goede advocaat, hoor. Ja, maar Ravelli, je begrijpt het niet. Deze brave borst maakt duidelijk dat de heer Carroway het tijdelijke. Voor het eeuwige uh, heeft verwisseld. Begrijp je? Carol W. Een W. Ja. Uh, nog een oplichter ook. Nou, met die advocaat waar ik het over had, krijgt hij minstens de elektrische stoel. Ja, let me uh, niet op hem hoor, Jamieson. Is uh, mevrouw thuis? Mevrouw is niet te spreken, meneer. Ze voelt zich onwel. Ja, luister nou eens even, portier. Ik ben de dokter. Oh, neemt u mij niet kwalijk. Uh, dan ben ik blij dat u er bent. Mevrouw is zeer ongesteld. Gaat gewoon ga weer over? over. Ja, als u denkt, dat het voor ongelegen komen. Uh,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 De kwakzalver heeft nog praatjes ook. <gacht> Gaat u maar, mevrouw Kerrewee. U hoeft deze bittere pil niet te slikken. We stampen hem wel tot poeien. Geen zorgen, mevrouwtje, voor je twee heeft die medicijnman uit mijn hand. Ja, die ik toch eens maar even zo was, zeggen Hygiëne, hè. Denk aan les drie van de schriftelijke cursus. Nou, ja, dan ga ik maar. U uh, dient goed te begrijpen, heren. Ik ben... Bijzonder geïnteresseerd in het welzijn van mevrouw Carraway. Ik voel al jaren een grote affectie voor haar. Ah, dus even van u, die affectie. Ik ben zelf ruima-specialist. Weet u iets van ruima? Ja, ik. Ik heb laatst een mop over ruima gehoord. Oh, jammer. Hij schiet me nog even niet naar binnen. Hier als...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 Wat ga jij nou weer doen, Ravelli? Naar de rentbaas kijken of uw geld er nog ligt. Heren! Dit is allemaal onzin, natuurlijk. Onze eerste zorg is iets te vinden tegen de ruima van mevrouw Carroway. Ja, dat is onze tweede zorg. Onze eerste zorg is de verdeling van het honorarium. Daar komen we heus wel uit, collega. Laten we eerst ons hoofd eens buigen over de medicijnen die we moeten voorschrijven. Ik ben tegen. Tegen medicijnen.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 heeft u nog suggesties, collega? En wat zou je denken van een verzekering? Ik kan u verzekeren dat Mevrouw Carroway een levensverzekering heeft, mijn waarde. Nee, ja, maar stel nou dat ze een houten been krijgt. Ik dacht dus meer aan een brandverzekering. En als er nog iemand een levensverzekering wil, dan kan hij die van mijn vader overnemen. Hij heeft nog maar drie dagen te leven te stakker. Is de man zo ernstig ziek? Ziek, wel nee, hij voelt zich prima. Maar wie zegt dan dat hij nog maar drie dagen te leven heeft? De rechter. Ik wist dat ik voel het!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 Nou, zeg. Ik geloof dat die krachtpatse mijn arm gebroken heeft. Nou, bel dan maar weer aan, Ravelli. Aanbellen? Hoezo? Nou, de binnen is tenminste een echte dokter.